Michel Koenen met het NOS-journaal. Cultuurminister Bruins gaat op zeer korte termijn... in gesprek met de Raad van Toezicht van de NPO... over klachten rondom NPO-voorzitter Leeflang. Vorige week schreven journalisten van Investico en AD... over haar manier van leiding geven. Iemand uit het bestuur zou haar verantwoordelijk houden... voor een angstcultuur bij de NPO. Via de ondernemingsraad en een externe vertrouwenspersoon... zouden ook klachten zijn binnengekomen over de werksfeer. Minister Bruins zegt bezorgd te zijn en wil snel weten wat er aan de hand is. Het Vaticaan heeft weer een update gegeven over de gezondheidstoestand van de paus. Het gaat iets beter met Franciscus, maar zijn toestand blijft kritiek. Hij zou ook weer wat lichte werkzaamheden hebben opgepakt. De 88-jarige kerkleider heeft een dubbele longontsteking. De paus blijft extra zuurstof krijgen. Een Amerikaan is veroordeeld tot een celstraf van 105 jaar voor het vermoorden van de Nederlandse militair Simi Poetsema ruim twee jaar geleden. Ook verwonde hij twee collega's van Poetsema. Volgens de Amerikaanse media bestaat de straf uit 60 jaar voor moord, 95 jaar voor poging tot moord en 10 jaar voor zware mishandeling. De 26-jarige Poetsema werd na een ruzie tijdens een avond uit neergeschoten bij zijn hotel in Indianapolis. Hij was daar voor een training. En de Amerikaanse zangeres Roberta Fleck is overleden. Voor het nummer The First Time Ever I Saw Your Face... kreeg ze twee Grammys. Een jaar later, in 1973, scoorde ze haar bekendste hit Killing Me Softly. In de jaren negentig brachten de Fugees een nog succesvollere versie uit van het nummer. Fleck was al jaren ziek, ze had ze een broerter gehad... en werd twee jaar geleden de spierziekte ALS bij haar geconstateerd. Daardoor moest ze ook noodgedwongen stoppen met zingen. Roberta Fleck was 88 jaar. Heer nog bewolkt met in het midden en het noorden nog kans op een bui. Vannacht zo goed als droog, koelt af tot een graad of 6. Morgen bewolkt met vooral in de middag wat buien Het wordt dan een gaat of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Je dit de nieuwe single van Hoefs met Queer vandaag uitgekomen. Welkom in uur nummer drie van deze finale van de Night Edition van de Rob Akda wordt. In dit uur aandacht voor Virato. Dat is drum and bass en daarachter hoor je dan Exit. Uiteraard hoor je daar ook natuurlijk de interviews. Maar zover is het nog niet. Want na Hoefs hebben we toch nog een beetje een passende single. En die komt van Lorem Ipsum. Met spooky song. Na het beluisteren van Spooky Song door Lore Mipsum gaan we echt over tot het laatste gedeelte van de finale van de night editie van de Rob Agda Word. Die op donderdag 20 februari is gehouden. Je hoort de achtereen volgens Virato. Daarna het interview met Virato. Dan als laatste exit en uiteraard daar ook nog het gesprek met de beide heren. Dames en heren, van voor van achter van links naar rechts. Laat je horen around you. As with every sensation in the body, notice that each sound just appears on its own. As you feel each sensation, look for the one who is knowing. Look for the center of consciousness Of consciousness. Is there something to find? all <music> I'm gonna go it's hot. hot, drop it like it's hot, hot. drop it like it's hot, hot. when the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot, and if it get an attitude, pop it like it's hot. hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot, I got the rollie on my arm, and I'm pulling Sean down and I'm for a cause I got it going on, Pop it mooi. Topgezellig in de Club 3. Patron zelf. Camera's ben ik gelukkig gewend, want ja, hij uh, staat er bovenop, uh, een cameraman. Uh, maar dit is toch echt voor de radio. En Virato is degene die tegenover me zit. Uh, laat ik eerst de, de eerste vraag stellen. Wat voor muziek maak jij? Ja, nu uh, eigenlijk sinds kort drum en bass maak ik. Hm. En dat is uh, een hele switch geweest, want ik heb eigenlijk altijd uh, house en uh, uh, ja, meer UK garage gemaakt. Hm. En dat blijf ik ook nog wel doen. Maar ik, ik heb een switch gemaakt waarbij ik drum en bass altijd leuk vond... maar dat heel moeilijk vond om dat te uiten in muziek. Um, vond, ik het, vond ik het gewoon een stap om daarin te switchen. En dit is eigenlijk een van de eerste optredens die ik echt weer drum en bass ga doen. Mm. Uh, dus dat. Ja, hoe ziet het optreden van jou er dan over het algemeen uit? Nou ja, wat ik normaal altijd deed was met synthesizers of dan een live saxofonist erbij of dat soort dingetjes. Nu ga ik dus echt uh, een, uh, puur een drum and bass DJ set doen met wat techniekjes. Uh, uiteindelijk wil ik later dus ook gaan toepassen dat ik dus een live set doe met bijvoorbeeld synthesizers. En op synthesizers drum and bass ga maken zeg maar. Ja. En dat het wat meer live gaat voelen. Ja. Uh, dus het uh, wordt eigenlijk best nog wel een, een beetje een heel uh, interessant verhaal wat jij dan gaat doen. Ja, ik heb mijn routes bestippeld. En daar ga je heel veel vanavond ook van zien. Maar het is wel spannend. Hoe lang ben je zelf met muziek bezig? Zelf denk ik nu tien jaar of zo. Al heel lang. Maar ik doe gewoon heel veel van jongs af aan toen ik zeven was... zat het er al in, weet je wel. Dus zodoende steeds meer gaan doen en steeds dieper ingaan. En nu is er geen weg meer terug. Dat kan niet meer. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Uh, als je me googelt op, uh, op de naam Virato, kan je me vinden op Instagram, op TikTok, op de socials, op de website. Al, overal, al Google je het kan je het vinden. Uh, dus dat is super makkelijk. Dank jullie wel, dank jullie wel. Goedenavond allemaal, goedavondsa. Ik ben vandaag gekomen met Joey Dice. Joey Dice, hallo, goedenavond. Ook zijn we gekomen met Bradley op de piano vandaag. Voel liefde naar Bradley. Keys. Alvast een applaus voor Bret, die man daar is heel lauw. Yes, <lacht> Bretje! En ook een applaus voor jullie zelf, dat jullie dit nog volhouden. Ik weet het is een lange avond. Maar we gaan er een feestje van maken. Oké, okay, voordat we gaan beginnen met het eerste nummer wil ik even met jullie praten. Het realiteit van het feit dat in ieders leven anders is, kan ik niet ontkennen. Toch dragen velen van ons dezelfde pijn. De pijn, van de, de pijn van verdriet, de pijn van verlies, de pijn van angst, de pijn van falen. Maar de grootste pijn die we allemaal met ons meedragen is de pijn van de realiteit. In het eerste nummer ga ik het hebben over mijn realiteit. Bradley, play this shit, man. Hey. Yeah. ik word gek van al die gedachten. Ze spooken door mijn hoofd. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik word alleen maar gek. Ik kan het niet meer aan. Ik doe het, doen. ik doe het. Ik yeah. doe het. Hey, hey. hey. Woe. Yeah. Ja. Voor mijn dagen niet oké, okay, voor voel mijn dagen, dagen niet alright. Want degenen die ik mis zijn degenen degene die er niet zijn. De klappen in mijn face kwamen van realiteit. Want trouwen met mijn deed, kwam ik achter met de tijd. Shit, ik ben het kwijt, echt misschien is dit mijn lot. Mijn jongen in de grond en ik voel me zo verrot. Ik had al mijn guidance, want ik zweer dat ik ben los. De dromen die ik heb, echt dat maakt er zoveel los. Ik word gek echt misschien moest dat zo zijn, maar niemand lidde mij om te dealen met mijn pijn. Ik weet ik al me groot, maak zweer ik voel me klein. Ik hoop dat jij kan rusten bij de Heer in paradijs maar bestaat het wel? Sorry als ik te voor vragen stel. Vanavond op het job, weet niet eens of ik het na vertel. Ga ik hier voorboeten, maakt niet uit, ik zie het later het wel. Maar als je dacht dat komt, dan ik allemaal zon snagen tel. De flickers zullen je voor de dingen die ze deden. Het is mijn laatste tranen, ik raak het in mijn gebeden. Dan maak ik ik vooruit, dan dissociëer ik van verleden. Als jij hier nog zou zijn, misschien was ik dan tevreden. Ik weet het moet zo anders, maar het lukt me niet, lukt me niet. Stel verslenging aan die dirty fiends. dirty fiends Zij me laten straten, brother murder beast. beast Ik zweer, ik doe mijn best, but maar I'm hurting bie Stasj me tranen in de emmer als die veelt, dan ga ik verder ik Zweer dit is zo zo diep, want ik mis mijn beste werker Echt, ik had nog liever dat ze ons zouden beperken. beperken Wat van pijn die ik nu voel, zijn geen kaarsjes in de kerken. Ik mis jou, mis jou. misschien zie je me ooit. ooit Maar broertje, ik weet niet hoe die life, life is na de, de dood. dood Is het daar hetzelfde, moet ik lopen met mijn kooi Of is het daar al anders, and zijn alle dingen mooi, mooi. Nog even terug te haken op de realiteit mijn realiteit is de afgelopen tijd best wel veranderd, in een positieve opzicht. Het komt voornamelijk door de gebeden die ik verricht, oftewel prayers. In het volgende prayers. nummer wil ik het over een van deze prayers hebben. Vooral de prayer van het negatieve naar het positieve. Onto the next man, Bradley. Ja. Woe! Ja. Mama, sorry hey. voor de dingen die ik deed. Sorry mama. Hey. Hey. Ik ben de engelmaak, kwam weer op mijn pad. Zo vis ik zonder maar De jongen die zat raaf. Ik blijf die van bellen, maar ik heb geen tijd voor dag. Kom bloemen voor mijn moeder en mijn jongen is te graaf. door. ik doe mijn laatste prayer in de door. En ik ben nooit geen chase, ben al lang zo. Niet te maar ik hart ook. Ja, ik hart ook, yeah. Geen gaat in mijn hart, maar ligt in mijn maag. Al krijg ik wel te eten, geen bewegen voor die zaag. We zo voorzittig nemen, maar ik weet het, het is te laat. Smeer word zo ziek van het leven op de straat. Maar ik sprak geraakt en die shit, dat doet me pijn. Vast mezelf nog af hoe het zo moeten zijn. Dus pak ik mijn spullen, dus mijn moeder en verdwijnt. Dus liefde en de haat zitten een Zit hele dunne lijn. Mama, zeg je sorry voor de dingen die ik deed. Er zijn zoveel dingen die ik liever aan geweest. Mama zegt sorry voor de dingen die ik deed Mama zegt sorry voor de libid die ik leef Er zijn zoveel dingen die ik liever had geweest We willen nu bedanken voor de liefde die ik kreeg Gevallen net de engel maar ik kwam weer op mijn bak. Gevist zonder hengel, want de jongen die staat kap. Nu blijft die bitch maar bellen want ik heb geen tijd voor dat Kom bloemen voor mijn moeder en mijn jongen in z'n graf Gado no. Ik doe mijn laatste vrede in de baan En ik ben nooit gaan change, ben al lang zo ik voel me niet te zee, maar ik top, ja, yeah, ik hardloop, yeah Mama mama knows ik ben in een hossel uit de brand Door weer de winter ik hou een stevig, hou tentoos I got them killers on me, ja in zijn bang bros Ready for the but nobody wanted the damn smoke I got it in my village, turn into a killer Want die mannen in de buurt, word om te switchen En als je op mijn track, mag je echt niet missen The retaliation is bad, moeders in het midden En als het moet, laat ik de jouwe huilen En zie mijn kids, mijn jaren ja, niet buiten wat ik heb mee te verliezen dan jou Dan als je mij disrespect wordt je, je bek echt verbouwd En als het moet laat ik de jouwe huilen En zie mijn kids, mijn jaren niet buiten En ik heb mee te verliezen wat wat dan jou Dus wat als je, als je mij disrespect wordt je bek wat echt verbouwd Gevallen net de, en de engel maar ik kwam weer op mijn pad Gevist als voor de, de engel want de jongen die, jongen die staat krap Ik brengt die bitch maar bellen maar ik heb geen tijd voor dak Ik broe broe me voor mijn moeder en mijn jongen is zijn graf Gado Ik noem mijn laatste player in de Wando En ik ben nooit al lang zo. Nee, maar ik kan roop. Ja, ik kan Dank jullie wel, dank jullie wel. In een wereld waar mannen zoals wij eigenlijk worden geleerd, dat we geen emoties mogen tonen, dat we geen liefde hoeven te showen. En dat we verdriet eigenlijk weg moeten stoppen, heb ik geleerd, real talks don't cry. Maar in een tijd dat je verandert met de tijd van je leeftijd. Leer dat eigenlijk emoties hebben heel normaal is, en dat het uh, eenmaal bij wordt. En Daarbij wil ik deze nummer opdragen. Yes. Yeah, hey. Let's get it, man. Ze zeiden me altijd: Real talks don't cry. Van emoties zit ik afstand. Hey. Hey. Hey. Hey. Drie. Drie. Twee. Hey. Hey. hey. Zeiden me altijd, real thoughts don't cry. Dus van emoties deed ik afstand. Zonder te weten wat, wat er nog eens op mijn pad kwam. Ik show de love, But maar de slees had daar geen vak om. Zeiden me altijd, real dogs don't cry. Dus van emoties deed die ik afstand Zonder te weten wat, wat er nog eens op m'n plan kwam. kwam. Ik zo de love, yeah. maar de slits gaf daar geen fuck op. Dogs don't cry, maar m'n hart dat doet mij, ik heb zoveel broeders, broeders verloren. Is ey, schiet geen lach, maar dat wist je al Emoties die heb ik bevroren. Yeah. vastigheid met de vlas. Beleid wilde geen nonsens meer horen. Ik geef geen ene vlak om je mening af. Voor best nu van mij horen. Ey, afstand, in blijf weg. Ja. Als van aanleven met zes de cash Is dat er niet heb ik geen, geen interesse Cheese don't cry wordt de schietpartij partij, Als één van die jongens met test 4.5 5 ik niet meer op mij Problemen die haal ik nu weg Ey, want zij me altijd Real, real dogs don't, don't cry Dus van emoties deed ik, ik afstaan. Zonder te weten wat, wat er nog eens op mijn pad kwam Ik show the love, maar de, de schiet schaap daar geen fuck on zeiden me altijd, real dogs don't cry Het is dus van emoties dat ik staan, Zonder te weten wat, wat er nog eens op mijn plan kwam Ik show de love, maar de stries gaf daar geen fuck om Dank jullie wel, dank jullie wel We kennen het allemaal toch wel Iemand die zegt dat hij helemaal klaar met je is Ik denk dat jullie het ook wel kennen, u ook mevrouw Dat dacht ik al, we hebben het allemaal zoals meegemaakt maar in de realiteit gaat het eigenlijk nooit zo. In de realiteit komen ze altijd weer terug, over en over, again and again. again het volgende again. nummer gaat daarover. Hey. Yeah. ze was klaar met mij. Waarom teksten maar dan? Ik weet het ook niet bro. Telefoon, blijf maar gaan. Ze blijft maar teksten, gek teksten, teksten, teksten. Yeah. Hey. Yeah. Zij was klaar met mij. Nee. Yeah. Ze was klaar met mij. Yeah. Hey. drie, hey. twee, drie, twee, drie, hey. twee, één. Hey. Hey. Hey. Je zit ga met mij, toch zie je mij een tekst Dit gebeurt elke keer, yeah. maak mezelf niet gek tek. Jij hebt niks geleerd, waar wat is jezelf je respect huh? Ik wil het echt Ey. niet meer, Ey. ik wil het echt Ey. niet meer ben klaar, ben klaar met je love, ben klaar met je shit, ben klaar, ben klaar met again and again. again Al vraag je je witte vraag je me niks, het maakt niet meer uit waar ik ben Zip ets van speets en de fles is leeg, voedsel is op ik ben blind. Ik, ik zei, ga create my tech nog steeds, shit, ik word gek van je stem Ey. Nu tekst je, je me voor, like, hey, wat is je morgen vandaag? Open de chat niet eens, denk dat ik dit gewoon laat ik kan me stomp tot feest hoe het ook met me gaat Denk aan die bief van gisteren. Ik heb ik geen zin, zin vandaag. vandaag Ik heb geen zin vandaag Want ik denk aan die bief van gisteren. Ik heb geen zin vandaag Want ik denk aan die bief van gisteren. Denk aan die bief van gister En ik heb geen zin vandaag Denk aan die bief van gisteren. En ik, ik heb geen, geen zin vandaag Ey je zei je was klaar met mij Toch zie je mij in tekst Dit, Dit gebeurt elke keer. keer Maak jezelf niet gek Jij hebt niks niks geleerd maar je jezelf respect Ik wil de, de niet meer Nee Ik wil de niet nee. nee. meer nou. Zei ze al dat ik dom was, maar dat is niet zo Once a ho is altijd a ho I don't trust these bitches, I don't let them close Want al die hoes, yeah they come and go Want ik kan never bouwen op een kecht Ik zal altijd kiezen voor een vrouw met zelfharder respect En ze stuurt me goeiemorgen, ze wilt weten waar ik ben Want mijn schatje maakt zich zorgen, best is gisteren al weg ik verloor mezelf in de streets en de pijn. Sinds die shit ben ik niet meer de same wat ik ook zeg, het is, het is niet, niet oké okay. okay. Dus daarom ben ik nu liever alleen Ik heb geen zin van vandaag Tje en de pain Ik heb geen zin vandaag Daarom ben ik liever alleen en Ik heb de zin van vandaag Wat ik zeg, het is niet oké okay. Ik heb de zin van vandaag hey. Zij was klaar met mij, mij ja Toch stuur je mij Naar je tekst, wat? Dit gaat weer elke ja, ik keer uh. Maak je jezelf niet gek uh. Je hebt echt niks geleerd uh. Waar je zelf respect uh. ja. ik, wil het nee, nou. ik wil het echt niet meer Ik wil het echt niet nou. meer als jullie dit nummer zo hebben gehoord, denk je dat we helemaal klaar zijn met de liefde. Maar dat zijn we niet. Toch denk ik dat ik mijn menig gevonden heb. Hoe zit het met jou dan thuis? Ik? Ik heb mijn liefde thuis. Mijn vrouw, mijn kinderen, alles wat mij lief is, is, heb ik thuis zitten. Dus liefde is ergens goed te vinden. Ik hoop dat jullie ook allemaal echt de liefde mogen vinden. Het is een beetje laat vanavond, maar we houden van een late night special. Net als zo'n battle time, weet je wel, op tv. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus het volgende nummer gaat over die late night special. Ik hoop dat jullie allemaal vanavond... Met je man, met je vrouw, een gezellige avondje hebben gehad En een late night special thuis gaat hebben yeah. And let's do this Heb je hey. yeah. hey, girl ik weet dat jij er wacht, wacht tot we alleen zijn Body tegen body, body, body what we hebben, ik zijn. face time. Drive voor mijn girl, laat me zitten, zitten aan je, je waistline. waistline Weet het is zo laat, maar you je bent op de late night special Zweer special. Special. Dus je hebt de face van, van de een engel, engel Yo, I'm way, van the devil, devil Je weet niet hoe je geest tempo. tempo. tempel, de nou, dagen zijn gedaan en je hart is een model. Je lobby is zo sweet je dat het ik op een spel. Geloofde niet de laugh, maar bij jou voel ik het wel. Wil je weer zien en het liefst ook zo snel mogelijk. De pijn die ik nog had, die verdoofd je. Girl je bent mijn hart aan het veroveren. Zal nooit een vrouw slaan, maar dan ik je. Stoot ik je. Stoot ik je. Schat dat is je mo, kom het kicken with de kid Zegs niet om die hoes, want die bitches doen me niks Loef je in een dress, ook een tenna op een kiks Maar toch het allerlies, baby zie ik je niks Door wat je met me doet, wil ik minder in de wijk zijn Maak je ook niet druk, kom die bitches op mijn tijd. Lijn jij zei, dat je altijd aan mijn zij blijft We zullen het wel zien, maar ik zeg je het zou fijn zijn Baby kun ik weet dat jij weer wacht toi alleen zijn Vol die tegen body want we hebben me niks aan feestijn Draait voor mijn girl, laat me zitten naar je waistline Weet het is al laat, maar je bent on die late night special Zweer je hebt de face van een engel Jou op mijn way from van de devil, devil. Body in je geest aan het tempel. Want zij wil niet alleen zijn. Kom that z'n body toch op mij? Want we hebben niks aan, aan feest zijn. Nee. me het net toe. om back te dan in die bitch, die bitch, want ik poel op alleen nee. Baby bent special. heb ja, special. Nee. Je, nee. je hebt het. body is a plan en je app op naar heaven met je visie van de engel maar het bent is de devil. Niet nee zijn. Laat me je toch voelen, schat. I'm in your space, eh? Je weet wat we wil, we doen dat Hey, don't, don't make me waste time eh? Ze weet, je we maken, papa dus laat me in je space zijn Want nee, baby ik, ik heb weinig, weinig love. love, ik heb weinig love Hey, nee, baby kun ik, ik weet dat jij wacht wachten tot we kwart, alleen zijn Body tegen body wat we heb hebben niks aan, aan FaceTime face. Draait voor mijn curl, laat me zitten, zitten naar je waistline Ik weet het is al laat, maar je belt, belt only late night Special, special Sweer op de face van een engel an Engel Help me, wave Way van de devil, devil Body in je geest heb mijn tempo, tempo. Ik ben heel groot applaus van pianist Bradley Zonder hem was het niet mogelijk en zo naar Bradley. Ja, ja. Yeah, yeah. Sorry. Even slokwater. We hebben we nog één nummer. Droog. We hebben alles eigenlijk, akoestisch met de piano gedaan. We hebben nog één nummer, heeft een ander soort energie. Ja, dus Jees. hebben we toch besloten om met de bier te doen. Yes. Ik hoop dat jullie nog die. een beetje energie hebben ook. Het verhaal achter het nummer is eigenlijk: ik ben in 2020 ben ik samen met mijn vriendin verhuisd naar Lissebroek vanuit Rotterdam vanwege het overlijden van haar zus. En zijn we gaan zorgen voor de kinderen van haar zus. En uh, dit, dit nummer heeft mij eigenlijk gebracht op het moment waar ik nu sta. Ik heb me vaak in een verdwaalde doolhof, verdwaald gevoeld in een doolhof. En daar gaat dit nummer ook mee. Het gaat eigenlijk over het vinden van zelfliefde bij jezelf en in je gezin. Dus uh, ja, dat man. is waar het over gaat, man. Uh, en een beetje mezelf uiten. Yes, ready. let's do dit. Yeah, do. De wereld waarin we leven, leven, die is koud. Ben gebroken door de beloftes, dus werd iemand die niet houdt aan. Vele van ze, ze lieten meer in, in de kou, kou staan. staan. Op zoek naar geluk, ik, ik kan niet stoppen, stoppen tot ik heb, ik heb gevonden. Ben gegronden, fuck mijn haters, laat ze alle fronsen. Ik ben een soldier of God, baby, op alle fronten Maar dat voor met de prijs die ik bereid ben om te pijn Want ik was never, never perfect, want ik heb ook Wat moet ik je zeggen? Het is niet oké okay. Ja, je zei me vaak genoeg, ik ben het probleem Maar je love is like a maze, darling Ik raak verdwaard in all your ways, darling Wat moet ik je zeggen? Het is niet oké Ja, je zei me vaak genoeg, ik ben het probleem Maar je love is like a maze, darling Ik raak verdwaard in all your ways, wat moet ik je zeggen het is niet oké okay. Want je love is like a maze Wat moet ik je zeggen het is niet oké Ik raak verdwaald in all je ways. ways Wat moet ik je zeggen het is niet oké okay. Jij ja, je bent me vaak genoeg, ik ben het probleem Want je love is like a maze Alleen. Ik raak verdwaald in all your ways Dallet was al stilte voor de storm bracht een hooggedonder Ben gevallen als de duivel vlommen vleugels worden Ik ben het, dus op de wils, de tijd nog kloppen Ik ben, ik ben een tijdje uit de wijk, maar heb de wijk toch op me Ik nam risico's altijd, ja. er is niks veranderd Nog steeds dezelfde missie en dezelfde plannen Gotta get, rich or die, train of een zinken met het schip Ik ben de captain, baby, ik haal de vouwen af Maar je niet het is niet oké okay. Jij is me vaak genoeg, ik ben het probleem What you love is like a me. Alleen, ik raak verdwaald in all your ways, okay. ja, like darling. Wat moet ik je zeggen? Het is niet oké. Ja, je zijn me wakker genoeg. Ik ben het probleem. love is like a Ik raak verdwaald in all your ways, darling. Wat moet ik je zeggen? Het is niet oké. What your love is like a maze. What your love is like a maze. Wat like like moet ik je zeggen? Like het is niet oké. Ik raak verdwaald in all je ways. Ik raak verdwaald in all your ways. Wat ik je zeggen het is niet oké? Okay. Ja, je ja, zijn me vaak genoeg, ik ben het probleem Want je love is like no a darling ik, ik raak verdwaald in mijn je face, Wat ik je zeggen het is niet oké? Okay? Ik raak verdwaald in je love, baby Ik raak verdwaald in die love, like a mace Maar ik heb gelukkig zelf liefde gevonden weet. En de liefde voor de rest van de wereld Wij waren Exit Cosa, Joey Dice. Bradley aan de kies, maar hij is er nu niet. Ja, en de mensen in het publiek. En zo naar jullie. Much love en dankjewel ja, voor man. jullie aanwezigheid. Dankjewel man. Weer een aantal mensen die meedoen. Exit. En het leuke is... Ja, het is nogal een trending topic, uh, Joey. Ja, ja, dat klopt zeker. Vooral uh, tegenwoordig met uh, X, uh, wat vroeger Twitter heette. Ja. <laughs> ja, hopen dat we daar een beetje profijt uit kunnen halen ja. vandaag, toch? Ja, uh, maar wat uh, brengt uh, X, ex, Exit? Exit is eigenlijk een platform voor artiesten, dus eigenlijk wij zijn zelf independent artiesten samen. Mm -hmm. uh, we vormen vandaag een duo genaamd Exit, maar eigenlijk is het een platform voor andere artiesten ook om zeg maar, te groeien. Dus dat is eigenlijk wat we willen doen. Dus vandaag komen wij samen om uh, Exit te representen, zeg maar. Wow. Um, dat is in het kort wat jullie uh, doen. Um, hoe is het uh, gegaan eigenlijk om mee te mogen doen hier aan de Night editie van de Robakker Award? Ja, op zich, uh, we zaten wel lekker in spanning thuis. Mm -hmm. De moment dat we eigenlijk, zeg maar, werden gebeld van... Uh, ja, we, we vinden jullie tof genoeg. En we hadden ons per ongeluk aangemeld voor de D-editie. Mm -hmm. En... Uh, Uiteindelijk zijn we toch overgezet naar de night editie. Omdat ze onze uh, muziek veel beter vonden passen bij de night editie. En nu zitten we hier ja. <laughs> samen met jou. Uh, naast Joey en Cosa speelt ook Bradley vanavond mee op de piano. Wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is, een, uh, het is uh, niet iets wat je vaak hoort. Piano bij, uh, bij dit soort uh, muziek live vooral. Ja. Um, maar ik ben uh, heel erg enthousiast om uh, de mensen te laten horen... hoe dit toch uh, kan mixen en hoe dit toch iets uh, wordt... Wat, uh, wat je misschien niet verwacht, maar waar je wel, uh, waar je wel blij mee bent. Ja. Beetje subtiliteit? S subtiel zou ik niet zeggen. Je, het... Uh, ja, ik, ik, speel gewoon, uh, ik speel gewoon onder alles mee. En uh, ja, ik, uh, ik leg de basis en zij uh, gaan eroverheen. Ja. Yes. Uh, dan aan COSA, de laatste vraag. En wat dat is, waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Uh, ik ben te vinden onder COSA, gewoon op Spotify. COSA Music op Insta en andere platformen. En uh, Joey uh, mag het zelf invullen. Ja, ik ben te vinden Dice Monaco op Instagram, op TikTok, Exit... Zijn we in de maak. Staat al op Instagram. Begin ons alvast te volgen. Exit, march the spot. En uh, ja, hopelijk tot snel. <laughs> en tot zover het laatste gedeelte van de finale van de Night Edition van de Rob Akdagen wordt, Die afgelopen donderdag op 20 februari is gehouden. En volgers, hoorde je... Eerst Virato, drum en bass. Daarna het gesprek wat ik met hem had. En vervolgens hoorde je Exit met daarbij ook nog eens het gesprek. Nu is het uh, tijd voor een gesprek met de man die dat allemaal aan elkaar praten. Ook geen onbekende, want ook hij is bij ons in de studio geweest... en dat is veel match. En dan staan we zomaar op het loading deck En dat is een man die ik uh, veelvuldig tegenkom. Hij is ook al twee keer in de studio bij ons geweest. En ik heb hem gezien bij de open mic -avond in de bibliotheek in Zandvoort. Was hij ook host. En dat is hij vanavond bij deze night-editie, bij de Rob daar wordt. is hij dat ook, veel match? Ja, uh, zeker ja. Nou, leuk dat jij er ook weer bent. <laughs> ja. uh, even, hoe zijn ze bij jou teruggekomen? Um, nou, het zou verschillende wegen kunnen zijn geweest. Ik heb sowieso ooit meegedaan aan... Uh, dat weet jij ook nog wel, want dat is de eerste keer dat we elkaar hebben ontmoet. Ja. Um, heb ik zelf meegedaan op Acta Awards. Maar Miles, die vanavond productie doet... Die uh, zit als bassist in mijn band... Dus ik heb het idee dat, uh, dat het door dat linkje gekomen is. Ja, ja, ja. Dus zodoende. Uh, uh, uh, maar goed, wat, uh, wat, ga je, wat ga je doen? Ga je uh, interessante vragen stellen of uh, hoe ga je dat dan allemaal aanpakken? Ja, ja, dat is de hoop dat ik inderdaad wat interessante vragen ga stellen. En uh, ik ga gewoon de heleboel uh, aan elkaar kletsen. Ja. Daar, komt ja, het op neer, daar, daar komt het op neer. Ja. Uh, hoe kijk jij zelf uh, terug uh, als deelnemer als filmmets zijnde? Ja, het is gewoon super mooi dat het Patronaat dit doet. Het is, uh, sowieso is het voor ons ook is het een heel belangrijk onderdeel geweest... van die eerste stappen hè, als artiest, van oké, okay, je gaat een keer... in een echt toch wel serieuze uh, poppodium ga je een keer staan. Mm -hmm. En daar mag je dan je kunst laten zien aan een jury van professionals... uit de muziekindustrie, wat toch ook al best wel ja, serieus aanvoelt. En dat was een hele mooie kans, hele mooie stap. Ja. Uh... Veel met zelf. Hoe staat het ermee? Ik ben op het moment echt eventjes heel erg in een, uh, in een schrijversretreat. Dus uh, <laughs> ik ben echt aan het, ja, aan het experimenteren, aan het kijken welke kant ik wil, uh, op wil met mijn nieuwe projecten. Um, dus dat ligt heel even, nou ja, niet stil. Maar van jong volwassen kan ik wel vertellen, er komt heel binnenkort weer een nieuwe single aan. Helemaal goed. <laughs> Oké, okay, thanks ja.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 het al zoveel met champagne. Want ja, we hadden ook een gesprek voor dat nummer... omdat hij de presentator was van de finale... van de night-editie van de Rob Agda Award... die, zoals gezegd, op donderdag 20 februari... heeft plaatsgevonden in Patronaat Haarlem. In datzelfde Patronaat Haarlem komt ook de finale... de grote finale van de gewone editie van Rob Agda Award... op 6 maart. Daarmee sluiten we ook deze bijzondere uitzendingen af... 27 februari, dat is komende donderdag al. Dan is er weer een gewone 3 voor 12 noord Holland vloedgolf met als gast Koos. En daar sluiten we ook deze uitzending mee af. No displays inside out Everything here turned me into me No every street My feet only know This ground I wanna step inside the world out of my bedroom mm -hmm. I'm ready to be heard if I have to Things are already great So why do I long for change when things are already good I got a bucket list to complete A thousand people to meet Leave this house and make myself a home Learn how to pay the bills on my own And sometimes I'll Feel whole Then I'll fall apart Meet a real nice guy Who will break my heart But I can only Stand still at the start I wanna Step inside the you will be jealous of the past when nothing was going on she'd want her innocence back from the day she wrote this song the future will be jealous of the past when nothing was going on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 life I've been living so far. Oh, what a wonderful life I've been living so far. In my youth I got trees played with sticks and bees and we hid from that storm in our odd trees. And when the morning surprise with the return of the sun and we got barked on a trip on a